zit Sinterklaasfeest weer achter de rug. Voor Paulus betekent dat een reuze opluchting, want nu hoeft hij niet meer met een kunstbaard rond te lopen. Maar het is anders een prachtig feest geweest. De dieren hebben tot diep in de nacht gesnoept, en Paulus ook. Paulus kan voorlopig geen pepernoot meer zien. Hey, zo is het. Maar de moeilijkheid is dat ik wel pepernoten moet zien, want ze liggen nog overal, hè? Pepernoten in de melkant, en pepernoten in het suikerpotje, en pepernoten in mijn waskom en in mijn bed liggen pepernoten, en in de noten zitten pepernoten. Nou, het zal nog wel een hele poos duren voor die allemaal opgegeten zijn. Want zoals ik al zei, voorlopig raak ik geen pepernoot meer aan. En hoe de en Salomo vast ook niet. Tot zelfs Gregorius heeft voorlopig genoeg gehad. Gregorius heeft er zo ontzaglijk veel opgesnoept, dat hij nou zelf wel een pepernoot lijkt. Een grote dikke pepernoten, vier korte pepernotenpootjes. Want van die hele korte, weet je wel, van die pietjepeutenpeperpootjes. Oh, oh, wat een roemertje, om je tong over te breken. Daar, hoe was het nou weer Pieter, peper, papa, papa. Oh, dat wordt geklopt. Oh. Ja? ja, ik kom al. Ik moet nog even bedenken hoe het ook weer was. Oh. Eh, Peperfootjes, nee, puitjes. Of, of, of pe peperpiepertjes. Ja, ah, ben jij de door, ja, goed, eh, Het was gewoon de <lacht> Nee, nee, pieterpepjes. Of gewoon. Oeh, wacht wat was je vervolgens. Waar heb jij het eigenlijk over? Over die pepperpiepertjes, hè? Pe -pe over de pepperpiepertjes. Wat zijn pepperpiepertjes? Oh, zij hebt het participatie. Dat is toch niet goed hoor. Ik bedoelde Pete Pete. Nee, nee, peperpottertjes, nee, peperpottertjes, dat was het ook. Pieter, pettertjes misschien, dat was het ook. Nee, nee, foto-pieter. Papa, foto zeer gewoon foto-pieter. Foto-lettertjes. Maar dan zonder peperpettertjes. Letterboze, letter, letterstok. Pieker, pieker, knipperbolletjes. Oh, ja, ja. Pieker, pettertjes. Oh, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Je Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, te Oh, ja. Oh, ja. Oh, Nee, dat is zeer veel beter, Paulus. Ik stel voor om een eindje te gaan vliegen, dan kunnen wij een beetje afkoelen. Vliegen? Met dit weer? Oeh, dat valt best mee, Paulus. Als jij in mijn rugveren zit, dan zal je van die kou helemaal geen last hebben. Nou ja, als jij denkt dat het wel mee zal vallen, dan wel graag. Ik wil het toch je maken, hoor. Nou, dat doen we dan, Paulus. Maar eerst een warme muts op en een bolle Laat we maar En daar stappen Oeguburu en Paulus de kabouterboom uit. Buiten is het werkelijk erg koud. De bomen glimmen van de nattigheid en bovendien hangt er alweer mist op. Een heel gek idee natuurlijk om nu een ommetje te maken. Paulus is ook een beetje bang dat Oeguburu zal verdwalen in de mist, net als Sint-Nicolaas. Maar daar lacht Oeguburu om. Uilen kunnen altijd voldoende zien, ook als het mist. Dan klimt Paulus dus maar op de rug van Oegeboeroe en maakt het zich gemakkelijk tussen de warme rugveren. Daarna strekt Oegeboeroe zijn grote vleugels uit en vliegt op. Nog eventjes ziet Paulus vaag de glimmende boomstammen van het grote bos. En dan zijn ze al zo hoog dat er niets meer te zien valt. Overal is het grauw en leeg. Hmm, hmm, Paulus, vind je daar vreeselen in de mist? Nee, dat valt me eerlijk gezegd wel mee. Het is net even we door een betoverde droomwereld vliegen. Je ziet helemaal niks, hè? En toch moet het van alles zijn. Maar het gaat wel fijn, hoor. Het is alsof we op een hele lange glijbaan zitten. En zomaar glijden in de ruimte, hè? En we vliegen nergens naartoe. Wat vlieg je wel ergens heen, Net Dat wat je wilt, Boos. Als je dat prettig vindt, dan kunnen we zo wel een poosje rondvliegen. Maar nou, we kunnen natuurlijk in verbaal ergens heen gaan. Op dit ogenblik, bijvoorbeeld, vliegen we boven een stad. Wat voor een stad? Een stad of een mensenstad? Een mensenstad, alles. Hier beneden wonen allemaal mensen, bovenop elkaar, zoals mensen dat doen. In grote stenen nesten. Maar je bedoelt natuurlijk huizen. Ik bedoel nesten, maar de mensen noemen het inderdaad een huizen. Zullen we daar eens even een kijkje gaan nemen? Nee, laten we dat alsjeblieft niet doen. Ik vind mensen erg leuk. Maar mij moeten ze toch liever niet zien. Stel je voor dat er opeens een arm met een kabouter op zijn rug door die stad zou vliegen. Ze zouden ons misschien niet meer laten gaan. Och, vergeet niet dat er een dichte mist komt. De mensen zouden hoogstens een schaduw zien vliegen. En tegen elkaar zeggen, M -m -m, daar ging posten uit. Kom wel mee zo'n Maar doe het toch maar niet, het is mij te gevaarlijk. Eigenlijk wil ik nou wel weer terug naar huis. Dat is best. Dan keren we hierom. Hou je goed vast, dan ga ik u een scherpe bocht maken. Ga je dan? Ik heb al op... Oeh, wacht nog even. Wat is er nou met u? Ik, uh, ik krijg opeens het gevoel dat we toch even moeten dalen. Wat gek, hè? Zomaar een gevoel. Ik weet niet hoe het komt. Ja, mm, yeah. als jij zo'n gevoel hebt, dan zal het wel ergens goed voor zijn. Let op, ik ga dalen. Zou ze ons echt niet zien? Ik bedoel die mensen. De mist zal ons wel beschermen, Paulus. Maar we moeten wel zo min mogelijk praten. Anders horen ze onze stemmen misschien. Ja, dat is goed. Ik zeg al niks meer. Oegoboeroe houdt zijn vleugels nu heel wijd uitgespreid. En zo glijden ze stilletjes naar beneden. Zonder enig geluid te maken. Opeens ziet Paulus overal om zich heen schimmige huizen. Roerloos in de mist. Ze zweven door een verlaten straat. Ze eventjes door de lichtving van een lantaarn en strijken dan geruisloos neer op een trottoir, vlak bij een stenen trapje. Achter dat trapje is een donker portiek en Oeguboeroe stapt voor de zekerheid meteen in een donkere hoek, zodat ze goed verborgen zijn. Paulus klimt van de uilerug en nu staan ze naast elkaar in de mistenturen. Er is nergens een mens te bekennen. Iedereen is binnen, omdat het zulk lelijk weer is. Oh, gelukkig dat, dat het niet druk is hier. Nee, ik dacht het wel. Dit is geen mensenleer. Zeg, Ufumuru, weet jij ook hoe deze stad heet? Ik heb toch geen idee van, Paulus. Het is zomaar een mensenstad. stad. Oh, ja? Dus het kan eigenlijk overal zijn? Inderdaad, het kan overal zijn. Nou, jullie hoort het wel. Ik kan niet vertellen waar Paulus en Ufumuru zich op het ogenblik bevinden. Maar als jullie in de buurt een stenen stoep weten met een donker portiek erbij... dan moest je nou eigenlijk heel voorzichtig eventjes door het raam gaan kijken... Misschien zien jullie ze dan wel zitten. Nou, oh, er is anders weinig kans op, want het mist gelukkig behoorlijk. Ik hou anders nooit zo erg van mist, maar in dit geval ben ik er wat blij mee. De mist is net een grote, grauwe deken waarin we ons verstoppen. Je ziet het, Pauls. We zetten hier zo veilig als het maar kan. Ja, dat geloof ik ook wel. Daar, da oh, voilà, da oh wat is dat daar voor een schaduw? Waar bedoel je, Pauls? Oeh, ja, daar, daar, dat is een, een... een hmm. Ik weet het niet precies, maar ik zal er wel even heen wandelen, dan kan ik het beter onderscheiden. Nee, nee, nee, nee, doe dat alsjeblieft niet, dat zou vreselijk onvoorzichtig zijn. Stel je voor dat het een mens was. Wel, nou, nee, dat is het niet. Mensen zijn veel groter. Ik zie al wat het is. Het is een bemmer. Een, een bemmer? Wat is nou een bemmer? Net zoiets als een emmer, hè? Maar het lijkt ook wel wat op een bus. Ja, zo tussen een bus en een emmer in, ja. En daarom noemen ze het een bedder. Een vuilnisbemmer. Heb je dat nou wel goed begrepen, hoeveel Zou het niet gewoon vuilnisbemmer zijn? Oh nee, geen sprake van. Dat weet ik heel goed. De mensen spreken altijd over vuilnisbembers. En wat ze ermee doen, dat noemen ze bedderen. Oh, dat zal dat wel. Maar weet je wat nou het merkwaardig is, Ongeboerro? Ik, uh, uh, weet je nog wel dat ik opeens het gevoel kreeg dat we zo nodig even moesten dalen? Ja, ja, ja dat herinner ik me. Nou, zie je, op dit ogenblik heb ik weer zoiets. Ik voel dat we om die bember naar beneden zijn gevlogen. Er is iets met die bember, Ongeboerro. Ik denk toch dat we er even heen moeten gaan. Uitstekend. dat doen we dan. Dan gaan we nu heel voorzichtig... Nee, vergeet het de We gaan pas woensdag naar die op <muching>